Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanjahu krijgt nog een kans om een regering te vormen. President Rivlin heeft hem daarvoor de opdracht gegeven. Een poging om een regering van nationale eenheid te vormen met blauw- en wit leider Gans was mislukt. Netanyahu's Likoud en Blauw en Wit kwamen bij verkiezingen deze maand als grootste partijen uit de bus. Maar geen van beiden kreeg voldoende steun van andere partijen om een meerderheidsregering te vormen. En Gans weigerde een regering van nationale eenheid. Vliegtuigbouwer Boeing heeft de eerste elf schikkingen getroffen met de familie van slachtoffers die in een neergestorte Boeing 737 Max van Lion Air zaten. Volgens een advocaat krijgen de families ieder minstens 1,2 miljoen dollar. Alle families hebben eerder al bijna 150.000 dollar als schadevergoeding ontvangen. In totaal kwamen 189 mensen om bij de crash eind oktober vorig jaar. Bijna allemaal Indonesiërs. Sinds een tweede crash in e Ethiopië worden alle Boeing 737 MAX toestellen aan de grond gehouden. Een parkeergarage bij Eindhoven Airport die twee jaar geleden instortte... gaat op 1 oktober alsnog open. De garage stortte in 2017 in door constructiefouten. Er vielen geen slachtoffers. Achteraf bleek dat de vloerplaten verkeerd waren gelegd. Volgens een woordvoerder zijn er veel extra controles uitgevoerd nu... door onafhankelijke partijen en de platen zijn gedraaid. Wij hebben ons lesje geleerd, zegt hij. De ouders van een aantal vermoorde kinderen hebben minister Dekker vanmiddag 90.000 handtekeningen aangeboden. En een petitie die oproept om de straffen voor minderjarigen te verhogen. Volgens de ouders is er nu geen genoegdoening voor nabestaanden. Ze willen de straffen verhogen tot vijf jaar. Dekker is er niet volledig van overtuigd, zegt hij, dat zwaarder straffen de oplossing is. Het weer.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 Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Welkom terug, dames en heren, bij. Zandvoort aan het woord, het tweede uur. We hebben het deze week over de podcasten. En de hype rondom de podcast. En ik laat u de meest favoriete podcasten, de meest beluisterde podcasten horen. En natuurlijk een klein inkijkje in mijn eigen podcast. Die ook op iTunes en Spotify is te luisteren. Volgende week is er gewoon weer een gewone Zandvoort aan het woord. Hier op ZFM. Maar deze week ben ik even alleen met de podcast. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En tu cuerpo, abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad, Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos que significa amar. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama, ama Sueño con ella, de noda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi gama Piro su foto para ser testigo Que mi vio que ya no está conmigo Mande un mensaje, por favor, te pido Dame la location, nena, yo te sigo ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojaba. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser vestido. Que me olvido que ella no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame lo que yo, nena, yo te sigo. Pásame mucho ya los locos, lendito poco a poco. Que se ponga chinita tu kie cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me dubble het pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de zout. Juanma! aunque tú piensas que soy lacabuza, calla y salve. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en granar. Tomarte una foto en la alhambra, bajarte en la luna mora. Ya hasta sentir que estás sola entre la multitud y ahora daremos el amor como si el día tuviera 30 horas Besame, como si fuera la primera vez romper el tiempo niña besame David Bisbol en Juan Magan met Besame Ja, dames en heren, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. Met mij natuurlijk Bastian Torrent. Um, we hebben het deze week over uh, podcasten en een van de podcasten waar ik echt verliefd op werd, um, waar ik eigenlijk vanaf dat moment voor het, um, het medium geweldig ben gaan vinden, is de podcast De Brand in het Landhuis van de NPO. Um, dit is voor de mensen die van een podcast houden of van meer een verhalende reportage houden, is dit de ultieme podcast. Het is echt een kunstwerkje. Aan de andere kant, voor mensen die iets meer van gewoon een soort radio of talkshow-achtige podcast houden... zou het eventueel niet de meest ideale manier van podcast maken zijn. En ook niet de meest ideale om te beluisteren. Aangezien het echt wel verhalend is en de dramatiek binnen, de, uh, binnen het verhaal echt opzoekt. Vroeger toen ik nog klein was... gingen we vaak naar Dini. Die woonde in de Margrafstraat... in Vught. Al zei ik toen nog... Margraf... en Vught. Margraf met twee g's en twee f's. Het was de naam van die meneer die woonde in het kasteel... waar we langskwamen als we op weg waren naar Dini in Vught. Die meneer die kwam nooit buiten... en als hij buiten kwam dan was hij boos... dan stak hij zo je bal lek. Ze zeiden dat hij met een jachtgeweer... achter je aankwam als je ongevraagd op het landgoed was. Het was ongetwijfeld de meneer om bang voor te zijn. Zijn landgoed... was zo groot... dat hij zonder over het land van iemand anders te hoeven lopen... heel Brabant kon doorkruisen of van België naar Duitsland kon. Het schijnt dat hij ook wel eens in zijn onderbroek langs het hek wandelde. Op het landgoed stond een heel groot huis. Een klein kasteel. Veel onderhoud, zei papa dan. Dini woont met Wouter op de Margrafstraat 8. In Vught. Ik weet zeker dat ik daarom nog steeds bij het getal 8 een donker gevoel heb. Acht is een nummer met een oprijlaan. Met hekken en een hoge heg. Soms maakt je hoofd zulke verbindingen. Tussen twee dingen die eigenlijk niet bij elkaar horen alleen voor jou. Omdat jij ze zo beleefd hebt. Omdat ze alleen jou zo opgevallen zijn. Voor een ander is 8 luchtig als een taartje. Of gemaakt van hetzelfde soort verdriet als bij een afscheid. Voor mij heeft acht donkere bomen. Takken die al jaren niet zijn opgeruimd. En acht ruikt naar brand. Want in de vroege ochtend van 7 december 2003 brak er brand uit in het grote huis op het grote landgoed. En na die brand ontstonden er nog meer verhalen. Zo was er bij de brand al vrij snel iemand aanwezig... die zei dat hij de sleutel van het pand had. De brandweer besloot toch om niet naar binnen te gaan. Meneer Margraf werd later doodgevonden... vlak achter de voordeur. Had de brandweer dit misschien expres gedaan? Ook zouden er bij de brand schilderijen zijn verdwenen. Rembrandts, Rubens, Van Dijks was de brand misschien wel aangestoken. En de 160 miljoen die Margraf bezat op allerlei geheime bankrekeningen... daar werd na de brand nog geen tientje van teruggevonden. Iedereen in Vught kent deze verhalen, maar wat er nou van waar is, dat weet niemand. Ik woon al lang niet meer in Brabant, maar ik kom er nog wel eens. En als ik dan eind 2018, 15 jaar na de brand, weer een nieuw verhaal hoor... Er zou een emmer gouden munten zijn verdwenen na de brand. Besluit ik om een nieuwe zoektocht te ondernemen. Hallo Tom. Tom. Ik luister. Ga naar een adres. Zeg een adres in Nederland. Margrafstraat Vught. Er wordt een ronde naar Margrafstraat Vught gezocht. Mm. Hallo? Ik ben Simon Heijmans en dit is De Brand in het Landhuis. Een podcast van Radio 1 en de NTR. Hallo. Hoi, en zo keurig op tijd. Ja. Je komt nou rechtstreeks uit Amsterdam. Nee, ik was even bij pappamama. Hé ah. hey, Wouter. Jongen. Hallo. Doe je jas uit? Ja, doe je. Hier ben ik opgegroeid. Gedeeltelijk dan. Zo voelt het wel. We kwamen vaak bij Dini en Wouter mijn zus en ik. Ze hadden zelf geen kinderen, dus hier mocht bijna alles. Toen papa en mama ons huis gingen verbouwen, heb ik hier wel een hele maand gelogeerd. Op zolder. Het ruikte nog hetzelfde. Ik weet hier precies waar de vloer kraakt... en over die plek zet ik ook vandaag weer een grotere stap. Automatisch. Rechtsachter in de tuin staat de frituur voor zelfgesneden frietjes... Boven staan kasten vol platen en cd's van Wouter... en op zolder staan de naaimachines. Dini werkte op de modevakschool. Van haar leerde ik hoe je van iets dat eigenlijk nog niks is... iets kunt maken. Van een lapje leer maakten we een pennenzak. Die noem ik nu etui. En ze liet zien dat je een takje vlierenhout kunt uithollen... en dan maakten we een balpen van die tak met de binnenkant van een oude Big Ben. Een simpel t-shirt werd leuker als je er je eigen naam op zeef drukte. Ze liet me zien hoe je van weinig meer kon maken. Als je er tijd in stopte. Als je het aandacht gaf. Inmiddels is ze gestopt op de mode en is haar knie dik van de reuma. Nou, dat ging haar nou, eigenlijk goed. Maar, uh, en smaandag zijn we gewoon thuisgekomen. Maar het is gewoon, als ik het een beetje probeer normaal te belasten... maar ik kan, ik kan niet krom, hè? Dus dat, dat maakt het zo... Als Wouter koffie heeft gezet... en Dini me verzekerd heeft dat er straks ook broodjes zullen zijn... vraag ik ze hoe zij zich wat Marga herinneren. Als een hele vreemde man natuurlijk. Als een, als een, uh, een Einzelgänger. Uh, onvriendelijk. Ja, ik, ik denk dat ik hem wel ooit gezien heb, maar ik weet het niet. En als ik hem me voorstel, dan stel ik me een beetje voor als een of andere uh, Engelsman. Zo. Die, dat denk ik, maar dat is het beeld. Ik, niet groot. En... Uh maar ik weet het niet. Ja, er zijn vast. Nou, dan zou je tenminste een geruite pet dragen. Ja, of zoiets. Een beetje zo. een shabby. Uh, maar wel goed, uh, goed tweetjasje. Maar wel een, een heel oud al. Maar ja, dat. Uh, ja, een beetje passend bij toch, denk ik, zijn uh, achtergrond en zijn afkomst. Ja, en je hoort rare verhalen, natuurlijk. Dat hij met een geweer naar buiten kwam. Nou ja, dat, dat is iets wat. Alle verbeelding te boven gaat, bijna. Want dat verwacht je niet. Zeker niet van een ontwikkeld iemand. Want hij was, de, hij was jurist, volgens mij. Hè? Hij was jurist. En hij, hij was continu met een, in, in, in gevecht gewikkeld. met de staat, zal ik maar zeggen. in ieder geval juridisch. in verband met allerlei procedures. Want wat dat betreft. hij had een prachtig poortgebouw. Dat liet hij staan te verkrotten. Want anders dan keek hij op een benzinepomp uit toen de tijd. En dat wilde hij niet, dus dan liet hij dat staan, leeg. En dan zakte hij eigenlijk van ellende in elkaar. En als hij hier ging wandelen in de omgeving... had hij overal van die, van die buitenplaatsen... Dat zakte van van ellende in elkaar. Ja. Op een gegeven moment kom je dan na een paar jaar weer langs en zie je, oh, er zijn mensen geweest die hebben al het zink en het lood en het koper meegenomen. En verder stond het gewoon allemaal te verkrotten. In ja, het begin waar wij hier ja. woonden, waren er eigenlijk nog mooie huizen waarvan je denkt van, goh, oh, ja, is... als je daar gewoon veel energie en wat geld aan besteedt, dan woon je werkelijk prachtig. Maar ja, waar wij horen was dus dat hij het eigenlijk niemand gunde om in zijn nee. bezittingen te wonen. In zijn huizen. Het is niet altijd even duidelijk wat nou wel waar is of wat niet waar is. En het wordt natuurlijk opgeklopt in de volksmond. Of als mensen zo. Het is een heel apart figuur geweest een zonderling zeg maar of wat dan ook. Een voorbeeld van iemand is dan bijvoorbeeld als hij ging winkelen in Albert Heijn en dan, dan kocht hij een blikje fris en dan liet hij dan vallen dat er een deuk in was en dan ging hij naar de kassa om, ko om, om korting te krijgen omdat ja. er een deuk in het blikje zat. Ja, ja zo was je rijk natuurlijk. Ja en dat je alleen maar koffie zat te drinken daar bij Albert Heijn. Koffie dus, drinken, ook. ja, gratis hè? Ja, ja. ja en dat hij de blikken liet vallen. Ja. Dat is het verhaal wat maar wij nooit ik Van horen zeggen. Dus ja. En maar dat een ge het is bijna allemaal van horen zeggen. En er zijn toch twee boeken waarin het land goed voorkomt, zegt Wouter dan. We zitten nog maar net in de erker aan de voorkant van het huis. Sinds ik hier geparkeerd heb zijn er nog geen andere auto's langsgekomen. Maar voor ik het zelf door heb zijn we tijdens het gesprek opgestaan... en zijn we al op weg naar boven. Naar de zolder. Op zoek naar twee boeken die we die middag niet meer zullen vinden. De zolder. Ik weet precies hoe het eruit zal zien als ik bovenaan de trap kom. Dacht ik. Er is hier geen naaimachine meer te zien. Nee, stop. Nee, zal... Sponnen. Ja, dit wist ik eigenlijk ook wel. Toen Dini stopte op de modeopleiding... heeft ze het oude vakbondsgebouwtje van Vught gekocht. Daar is nu haar atelier met de machines. Als Dini er niet is, lijkt het gebouwtje op een kubus... die is opgebouwd uit enkel rolluiken... Het ligt naast het spoor. Uh, later zal me verteld worden dat je in Vught eigenlijk altijd naast het spoor woont. Aan het einde van de Margrafstraat is inderdaad het stationnetje van Vught. En die middag loop ik samen met Dini de vijf minuten langs het spoor... naar haar naaiatelier... Ja, dames en heren, dat was um, de, de Brand in het Landhuis, een podcast van de NPO. En um, een zeer grote aanrader uh, om te luisteren. Zometeen ga ik het hebben even over mijn eigen podcast, die ook op Spotify en iTunes te vinden is. En op Google Podcast. En uh, natuurlijk um, de ins en outs... Um, maar nu eerst, uh, en dan krijgt u natuurlijk ook de, eer de aflevering te horen van mijn eigen podcast. Uh, maar nu gaat u eerst nog naar Lucas en Steve luisteren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. End of the night. I put my jacket on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 Love 305 getting loud. So many options, so little time. A little bit of error, go with extra on the side. It's more and more for me, more and more for them. Switch it up and then switch it back again. Ratio. Mmm. C'est c'est c'est la vie. True to Round and round and round and round we go. Travel up first One, two, tres, man, I say twa Let's get down to business Back it up and drop it low Trap that like a bongo I like them and they like me It takes three to single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 ja dames en heren, dat is pitbull free to tango. Ja dames en heren, en we hebben het hier bij Zandvoort aan het woord over podcast. En de laatste was natuurlijk De Brand in het Landhuis. Wat een mooi pareltje is. Wat ik iedereen kan aanraden om te luisteren op de NPO-app. Kunt u hem ook vinden. Maar als allerlaatste heb ik natuurlijk de, mijn eigen podcast. En waarom ben ik een podcast begonnen? Dat is eigenlijk voor de mensen die dat nog niet eerder gehoord hebben... eigenlijk vrij simpel. Ik heb... Um, ...redelijk wat schulden gekregen in, de, uh, in het verleden. Dat komt door mijn scheiding. In principe, daardoor zijn de schulden gekomen en ik was zzp'er. Nou ja, in ieder geval advocatenkosten en een huis moeten verkopen uh, voor uh, veel te weinig. Dat uh, zorgde ervoor dat ik nogal in de schulden ben gekomen. Alleen omdat ik ondernemer was uh, en in het theater werkte... ...was het niet zo makkelijk om in de gewone schuldhulpverlening of schuldsanering uh, te komen. Nu is het nogal een verhaal en daardoor ben ik, had ik op een gegeven moment het idee om daar een voorstelling over te maken. Ik ben theatermaker acteur, dus ik wilde daar een voorstelling over maken. En terwijl ik bezig was met uh, materiaal te verzamelen... bedacht ik me dat dat wel eens heel interessant zou kunnen zijn voor veel mensen. Al is het alleen maar om te, om te laten beseffen dat mensen die in de schulden zitten niet zomaar daar komen... En dat het veelal heel stressvol voor ze is. En daarom uh, heb ik de podcast, ben ik de, met de podcast begonnen De Schuldenaar. Deze kunt u gewoon vinden op uh, Soundcloud, um, iTunes en natuurlijk Spotify. En binnenkort ook op Google Podcast. Um, en iedere 14 dagen ongeveer maak ik een aflevering. En daarmee uh, kunt u dan zien... Uh, kunt u dan luisteren naar zowel mijn verhaal als het maken van de voorstelling die uit deze podcast vandaan moet komen. Deze voorstelling zal in uh, seizoen 2020-2021 in de theaters gaan spelen. Maar nu kunt u alvast een voorproefje krijgen van de podcast. Uh, dit is aflevering 2 als vuilnis buitengezet. Kom je problemen onder ogen en ga ze aan. Niet geschoten is altijd mis. Van luieren is nog nooit iemand rijk geworden. Geen keuze maken is ook een keuze. Het doet er niet toe wat je doet. Als je maar iets doet. Je moet jezelf een schop onder je kont geven. Stop eens wat peper in je reet. Een goed begin is het halve werk. Wie niet waagt, wie niet wint. Verantwoordelijkheid moet je niet dragen, die moet je nemen. Waar rook is, is vuur. Hallo, ik ben Bastian Toornent en dit is De Schuldenaar. Een podcast van Huis van Theater en Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties... ...over het maken van de zolenvoorstelling en de perikelen rondom een schuldhulpverleningstraject. Ik ben Moeman... Ik ben verschrikkelijk moe. En misschien is het laf om het zo te doen. Misschien ben ik een laffe zak die zijn eigen moeder niet eens door onder ogen durft te komen. Maar ik zou niet meer weten hoe dan wel. Ik, ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Dus dit is mijn laatste poging. Als dit niet werkt, dan stop ik er gewoon mee. Ik vind de gedachten moeilijk om te verkroppen, maar ergens lijkt het de enige uitweg. De enige optie die er nog open staat. Sorry man. Ik weet dat ik een teleurstelling voor je ben. Ik weet dat je liever had gezien dat ik geslaagd was in het leven. Ik weet dat Richard je trots is en je mij met hem vergelijkt. Maar ik ben niet zoals hij is. De enige manier waarop wij op elkaar lijken is, is uiterlijk. Niets van zijn karakter komt met mij overeen en geen van zijn meningen worden door mij gedeeld. Dat ligt aan mij. Ik ben anders. Ik voldoe niet aan de maatstaven van de maatschappij. Ik blijf in gebreken. En, en dat, dat neem ik jou niet kwalijk man. Daar kan jij niets aan doen. Want hoewel je mij hebt gemaakt, hoewel je mij mijn opvoeding hebt gegeven, hoewel jij een groot gedeelte mij gevormd hebt tot de persoon die ik nu ben geworden, zijn het vooral mijn eigen beperkingen die... Dat ik niet aan het verwachtingspatroon kan voldoen. Ik begrijp de wereld niet en hoe hard ik ook mijn best doe, ik blijf ik steeds maar weer in dezelfde valkuilen trappen. Ze zeggen dat het vallen en opstaan is, maar mijn blauwe plekken zijn breuken geworden. En, en opstaan is slechts een schijnbeweging voor iedere nieuwe val. Dus opstaan heeft, heeft heel weinig zin. Ik heb geen aanleg tot depressiviteit, maar nu zit ik toch aardig in de put. Een put die iedere keer weer overstroomt. En waar ik zo langzamerhand gruwelijk in verdrink. Om een theatervoorstelling te maken heb je diverse ingrediënten nodig. Een van deze ingrediënten is het verhaal. Nu is niet ieder verhaal meteen goed voor een theatervoorstelling. Als ik naar mijn eigen verhaal kijk, dan is zo'n 80% van de gebeurtenissen niet interessant genoeg of juist te privé. Natuurlijk hebben zij wel te maken met mijn persoonlijke drama, mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar op toneel worden zij of te zakelijk en te droog. Of te persoonlijk en dus te privé. Er is namelijk niemand in het publiek die zit te wachten op een privé aangelegenheid van de acteur. We willen wel dat het persoonlijk is. Dat het personage van de voorstelling zichtbaar geraakt wordt. Maar we willen geen therapie zien waar de werkelijke acteur die het personage alleen speelt doorheen gaat. Op de toneelschool leer je als student al deze grens te onderzoeken maar wordt altijd aangeraden om niet een onderwerp te nemen waar jij als privépersoon nog mee bezig bent. Dus eigenlijk wat ik nu doe met de voorstelling Uit de Schulden en deze podcast, werd mij op de academie juist afgeraden om te doen. Maar soms moet je de regeltjes maar even vergeten, omdat de noodzaak bij jezelf te groot voelt dat je het onderwerp niet meer kan negeren. In de eerste aflevering lijk ik erg boos. Maar zoals een goed acteur betaamt, is daarvan het meeste gespeeld. Ik ben eerder als persoon erg cynisch over mijn situatie geworden. Echter cynisme helpt mij niet bij het maken van een voorstelling. Toch is het iets wat bij vele mensen in de schulden op een gegeven moment gebeurt. Ze worden cynisch over henzelf, over hun financiële situatie... en over de overheden of mensen die hen helpen of dit zouden kunnen doen. De oorzaak van het cynisme ligt hem veelal in dat de schuldenaars geen verbetering zien. Ze blijven met een probleem zitten en hoe langer deze duurt, des te meer zij het gevoel hebben dat anderen hen niet meer helpen. Een belangrijke factor hierin is de omgeving van de mensen met schulden. Je zou je dood moeten schamen. Je zou sorry moeten zeggen. Je helpt je eigen moeder nog het graf in? Je bent gewoon te blazen om te werken? Je bent de schande van de familie. Ik hoef je niet meer te zien zolang je geen moer aan doet. Het is toch God geklaagd dat jij dezelfde naam als mij draagt? Je zegt dit niet hoor. Je brengt dit toch echt niet naar buiten. Hoe durf jij zo je familie te kakken te zetten? Terwijl de toneeltekst hiervoor gechargeerd is, zijn vele schuldenaars die ik gesproken heb geconfronteerd met dergelijke uitspraken. Uitspraken die niet door vreemden werden gedaan, maar door directe naaste familie of vrienden. Nu zeggen ze natuurlijk altijd dat je pas echt je vrienden leert kennen als je in een moeilijke situatie zit, en dat is helaas nog steeds meer dan waar. Een goede vriend van mij, die helaas niet met zijn naam in deze podcast wilde, waardoor ik hem hier even Marcel noem, vertelde mij dat hij samen met zijn vrouw volledig alleen was gelaten toen zij in de schulden waren gekomen. Schulden waar zij de volledige verantwoordelijkheid voor hebben genomen om te zorgen dat de ex-man van haar niet verder de afgrond in zou zakken. Ze woonden toen nog in Pummerend, dicht bij hun beide familie. Haar vader en moeder, net als Marcel's zus, wonen in Vennen, wat de rijkste en duurste buurt is van de kleine provinciestadje net boven Amsterdam. Welgesteld, maar vooral voor de buren. En dat komt met de prijs dat ze afstand doen van alles wat hun aanzien kan aantasten. Dus toen Marcel en zijn vrouw in de schulden kwamen te zitten... door enkele eigen fouten en de verslaving van haar ex-man... werden ze als vuilnis buitengezet. Intussen zijn ze uit de schulden en hebben ze ook weer wat contact met hun familie maar de band zal nooit meer worden wat wij dachten zegt Marcel terwijl ik de pijn in zijn ogen van toen nog zie zitten zelf zijn Marcel en zijn vrouw heel anders want ondanks dat zij het ook na de schulden niet breed hebben delen ze alles met iedereen die hulp nodig heeft ze hebben zelfs een stichting opgericht waarmee ze duizend gezinnen die in moeilijke financiële situaties zijn gekomen maandelijks helpen met voedsel, cadeautjes en kleding. Marcel's verhaal doet mij denken aan mijn eigen familie. Een familie die ik nog maar amper spreek. Een gedeelte daarvan komt door mijzelf omdat ik gewoonweg niet de tijd heb genomen om contact te onderhouden. Maar een ander gedeelte komt ook omdat enkele van hen ook mij bij het vuilnis hebben gezet en in plaats van mij psychisch te steunen het nodig hebben gevonden... om mij nog verder de grond in te trappen. Ik sta buiten in de kou. Met een rode wijn in mijn ene hand en een sigaret in mijn andere. Ik ben nog steeds niet van het roken af. Mijn veel te jonge vriendin van toen loopt binnen te zwalken over de dansvloer. Ze heeft iets te veel biertjes op. Hoewel de hele dag al regent en de winter ervoor zorgt dat je zou denken dat het herfst is in plaats van lente, is het toch wel een mooie dag. Ja, niet voor mij, maar voor mijn oudere broer Richard. Vandaag is hij getrouwd. Getrouwd met een hele lieve en leuke vrouw. Ik heb wel een aparte band met mijn nieuwe schoonzus Joan. Soms zijn we... Echt elkaars tegenpolen en soms vinden we elkaar als waren we één geest. Maar het allerbelangrijkste is, is dat zij heel lief is voor mijn broer. Dus ze ziet zijn gebreken wel, maar ze versterkt vooral zijn talenten. En Dat is wel heel anders als de borderliner die hij had als eerste vrouw. Ik sta al onlangs de kou buiten te genieten van het feest. Ik ben blij dat ik tot de intieme kring behoor, waardoor ik ieder minuut van de dag iets van mijn broers geluk kan zien. En natuurlijk is het niet een bruilof zoals ik hem zelf zou willen. Natuurlijk is het niet een bruilof zonder problemen of zaken die tegenvallen. Ik bedoel, het is juni en het regent pijpenstelen. Maar het is een mooie dag die een fijne herinnering zal zijn. Dit sta ik te bedenken terwijl ik inhaleer en zie hoe een tante van mij naar mij toe loopt. Wij moeten een hartig woordje spreken. Zegt ze op een toon die mij niet echt aanstaat. Jij hebt je oom Peter verdriet gedaan en daar zou je excuses voor aan moeten bieden. Ik probeer haar snel op een ander onderwerp te krijgen omdat ik het idee heb dat het vooral de drank is die hier spreekt. Mijn tante is aangetrouwd. Getrouwd met de broer van mijn moeder. De oom waarmee ik totaal geen band heb. Als kind vond ik hem al stom omdat hij streng en autoritair was. Kinderen waren in zijn ogen nog geen mensen en moesten als makkerschapen naar de volwassenen luisteren. Bovendien mishandelde hij altijd zijn honden die hij had omdat hij zo graag een autoritair mannetje moest spelen. Achter in de veertig kreeg hij een hersenbloeding. En om heel eerlijk te zijn, dat was een geluk bij een ongeluk. Het besef dat het leven heel relatief was en ieder moment kon eindigen maakte hem een heel stuk aangenamer in de omgang. En toen mijn vader overleed heeft hij ook werkelijk goed mijn moeder geholpen. Zoals een goede broer zou moeten doen. Maar daarna? Alleen maar afkeur naar mij. Afkeur omdat ik acteur en theatermaker ben geworden. Afkeur omdat ik in Amsterdam was gaan wonen. Afkeur omdat ik mijn moeder niet altijd serieus nam. Maar vooral afkeur omdat ik in de schulden terecht ben gekomen. En dat heeft hij er ook nog wel eens ingegreven Met de hulp van mijn moeder. Iets wat ik inmiddels wel uitgesproken heb met haar. Maar niet meer zal vergeten. Jij bent de schande van de familie en je doet ons allemaal verdriet. Ik kijk naar haar en twijfel even over hoe ik moet reageren. Zelf heb ik ook wat wijn op, dus waarom, zeg ik. Ik bedenk meteen dat dat nou niet echt de reactie was die ik in mijn dronken tante zou moeten geven. Ik zie haar ogen opvlammen en nadat zij een slok van haar bier neemt, begint ze. De hele familie maakt zich zorgen om jou en jij doet alsof er niets aan de hand is. Je mag misschien een goed betaalde baan hebben en weer een eigen huis, maar je doet je moeder nog steeds dagelijks pijn. Door je situatie aan te pakken. Door te doen alsof je de hele wereld aankan, Door ons niet serieus te nemen. O Peter heeft het je gezegd en jij wilt niet luisteren. Ik probeer me in te houden. Maar hoe langer ze doorgaat, hoe kwader ik word. Als er een tante en oom zijn die nooit klaar voor me hebben gestaan... en niets anders hebben gedaan dan veroordelen... zonder dat zij op de hoogte waren van de gehele situatie dan zijn dat zij en oma Peter wel. Je vader zou zich omdraaien in zijn graf als hij je zou zien. En dat is de toverzin die alle kannen doen overlopen en waardoor het water veranderd is in olie wat op het vervuur is gegooid. Hoe? Ik kom niet verder, want op dat moment komt mijn broer naast mij staan. Hij is als goed bruidegom ook wat dronken en slaat een arm om mij heen. Ik ben blij met je broertje. En ik had je veel meer moeten helpen. Sorry, ik ben blij dat je er bent. Ik schiet vol. En laat mijn dronken tante voor wat ze is. Nu zijn de teksten die ik schrijf voor de voorstelling en die u hier hoort in de podcast Slechts fragmenten die mogelijk niet eens in de definitieve versie komen van de voorstelling Ik kan namelijk alleen een goede voorstelling maken die niet te privé wordt Als ik niet alleen mezelf als referentiekader gebruik Toch schrijf ik ze vaak wel op om de stijl te vinden van het spreken tijdens de voorstelling het is het onderzoek naar de vorm waarin de uiteindelijke voorstelling gespeeld zal gaan worden. Meestal maak ik dan uiteindelijk een plot die veel verder van mijzelf ligt dan het werkelijke verhaal... ...en een personage die nog maar enkele gelijkenissen met mij heeft... ...om zo het niet meer privé te laten zijn. Maar voor nu is het fijn. Ook gewoon om mijn hart te luchten. Ik moet namelijk voor Humanitas nu de papieren in orde maken. En een van de opdrachten daarbij is is dat je je eigen verhaal vertelt. Hoe je in de schulden bent gekomen... en wat je er allemaal al aan gedaan hebt om er weer uit te komen. In mijn geval, aangezien dit mijn vierde aanvraag is... is dit nogal een verhaal met veel emoties. Emoties die lang niet allemaal helemaal verwerkt zijn. En waarom niet? Omdat daar nooit tijd voor is geweest. De stress van de schulden slokte dusdanig veel tijd en energie op dat ik gewoon niet toe ben gekomen aan de verwerking van veel van deze emoties. En geld voor psychische hulp is er al heel lang niet meer. En daarom, omdat ik het toch kwijt moet, schrijf ik als eerste een brief naar mijn ex-vrouw. Een brief die ik haar nooit zal verzenden. Een brief die zij nimmer zal lezen. Alleen als ze deze podcast luistert, zal ze weten wat mijn ware gevoelens zijn. Deze brief zal ik je nooit versturen en daarom zal je hem ook nooit lezen. Deze brief is een hartenkreet waarin ik je vooral wil bedanken. Ik weet dat het er soms op lijkt dat ik jou nog heel veel kwalijk neem. Alleen al in mijn eerste aflevering van mijn podcast lijkt het dat ik al de schuld op jou schuif. En het is ook wel een beetje zo. Maar ik zal nimmer zeggen dat ik niet grote fouten heb gemaakt. Ook ik heb mij misdragen in en na onze scheiding. Ook ik heb vaker op je gevloekt dan eerlijk was. En misschien waren mijn fouten wel groter dan die van jou. Maar daar gaat deze brief niet om. Ik wil je namelijk bedanken. Ik wil je bedanken dat wij de strijd wel hebben neer kunnen leggen. Want hoewel ik nog dagelijks geconfronteerd word met de schulden van toen is het niet jouw schuld dat zij nog niet opgelost zijn. Het is niet jouw probleem dat overheidsinstanties mij zo onwilwillend zijn. Het is niet jouw fout. Twee jaar geleden hebben wij een goed gesprek gehad. En eindelijk gaven we ook aan elkaar toe dat we fout hebben gehandeld. En we hebben elkaar onze excuses aangeboden. Gemeend. En ja dat is ondanks dat we allang uit elkaar zijn en we beide andere liefdes hebben, mij heel veel waard. Want ergens hou ik nog steeds van je. Niet als mijn vrouw, niet als mijn levenspartner, Maar als de moeder van mijn zoon. Want dat is nimmer een fout geweest. Onze zoon is de teken van de liefde die wij ooit hadden. De liefde die toen die tijd heel goed was. Die helaas over is gegaan. Maar waar ik absoluut geen spijt van heb. Dus bedankt. Bedankt voor die liefde. Bedankt voor mijn zoon. En bedankt dat wij nu weer op goede voet vrienden kunnen zijn. Als ik spreek over helpen van mensen, helpen van familie, dan heb ik het nimmer over dat de familie of vrienden de schuld zou moeten betalen. Nee, want meestal is dat niet de oplossing. Meestal leidt dat niet tot een echte verbetering. Want bijvoorbeeld in mijn geval was er niemand in mijn directe omgeving die de schuld van het huis en alle openstaande rekeningen in één keer konden betalen. Mijn moeder heeft het wel geprobeerd, maar ook haar financiële middelen konden de schuldenlast niet aan. Wat er nu in heeft geresulteerd, dat ik naast de officiële schuld inmiddels zo'n 48.000 euro schuld bij mijn moeder heb. Nu lijkt die schuld reddeloos verloren. Maar als ik eenmaal uit de schulden ben, heeft mijn moeder wel een idee hoe ik dan de schuld die ik bij haar heb terug kan betalen. Zonder dat dit me weer opnieuw in grote problemen brengt. Hi, hi. Hoi man. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> uh, even, uh, nou ja, gewoon direct op het vraagje. Uh, er staat in totaal 48.000 euro open bij jou. Ja, wel. Wat mijn schuld betreft. En jij had een idee hoe ik dat terug zou kunnen betalen? Ja, uh, het is in principe mijn pensioen. Mhm. Mm en uh, ik had gedacht dat je dan 200 euro per maand aan mij zou kunnen betalen. Ja. Dat is dan aanvulling op mijn, maar, he, Dat het pensioengeld is dus eigenlijk voor mij per maand. Uh, en dat komt dan op 2400 euro per jaar. Ja. Wat is dus inhoud dat het 20 jaar lang is. 20 jaar lang. Maar dan moet je wel, als dat vandaag zou beginnen, zou je 87 moeten worden. Ik word 104, hè, dat weet oh, ik. Oh ja. <lacht> 104. <lacht> dat, uh, nou ja, goed, dan betaal ik je niet op Ga ik eerder dood? Heb je maar Het enige wat ik altijd gezegd heb: mm -hmm. uh, mocht ik eerder dood gaan, voordat je dat bedrag afbetaald hebt, ja. stel je voor dat ik geld heb. Mm -hmm. <lacht> Tot nu toe is dat nog niet zoveel, maar ik bedoel, ik heb iets van 2000 euro op de bank staan voor onvoorziene omgeving omstandigheden, hè? een stuk in de wasmachine, wat dan ook, weet je wel. Ja. Probeer ik daar een beetje te houden. Soms lukt het niet, soms wel. Als oh. dat wel zo zijn, dan vind ik moet je dat je de rest van je schuld verrekenen met Richard. Dus niet dat jij Richard wat betalen moet, want we hebben het met Richard over gehad. Mm -hmm. Maar misschien wel, stel je voor dat ik 5000 euro op de bank heb staan. Dan is dat voor hem. En jij hebt nog 10.000 euro schuld. Mm -hmm. Dat ik niet dat je de helft van die 5.000 euro verdient. Nee, dat, dat snap ik. Dat, dat... Want jij krijgt dan 10.000 euro in te zien. Mm -hmm. Ja, nee. Dus jij snap. hoeft dat niet te betalen Richard Dat hebben wij trouwens. Dat zou ook niet... Het staat nergens papier papier. Dus je hebt... Ja. Maar ik wil gewoon uit je... Uh, uit, uit gewoon een regeling. Mm -hmm. Is het normaal dat jij dan... Dat je geld krijgt. Nee, nee. Omdat je al geld krijgt in feite. Mm -hmm. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Dat, dat nee. vind ik wel eerlijk, omdat het natuurlijk best wel een hoop bedrag is, is wat ja. er nu staat. Ja. Als het morgen zou gebeuren en een ongeluk krijgen en ik ben morgen weg. Ja, nou, dan heb jij eigenlijk euro gepengeld en is die 2.000 euro die op de bank staat van niets Ja, nee, dat, dat snap maar ik. Maar ja, goed, je zal van die 2.000 euro nog meteen wel moeten betalen. Ja. Dus, ja dan is iets wat op, ook. Op. Mm -hmm, dat, uh, maar ik bedoel maar, weet je wel. Dus dat, dat zijn wel dingen dat ja. ik vind. Uh, dat uh, Ik moet dat allemaal nog eens op papier zetten, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen om op papier te zetten van wat... ...wat er eigenlijk is aan is en uh, dat soort dingen geldt. Uh, geld. Mm -hmm. Maar ja, je gaat nog lang niet dood. Dus... Uh... <laughs> was ik niet van plan. Maar was ik niet van plan. Maar toen ik toen het dat ongeluk kreeg, dacht ik, ja, dat kan ook gebeuren. Ja, dat, dat ik, is, ik, is, dat is dat, waar. Dat weet je <laughs> natuurlijk niet. Dat, dat is altijd zo. Maar in principe ga ik ervan uit dat ik ben, ik ben heel, ja, volgens mij heel gezond. Mm -hmm. <laughs> uh, dat was het plan bon eigenlijk. Eigenlijk had je dat goed. idee al veel eerder, dat ik bij de eerste keer dat ik in de schuldhulpverlening zat al, toch? Ja, maar ik heb altijd gedacht van nou je gaat die schuldhulpverlening in, 48.000 euro. Uh, je bent drie jaar in het ding, nou dan ben ik tegen die tijd ben ik 67. Mm -hmm. dat, dat was het, of zelfs nog iets eerder. Uh, want ik weet niet meer hoe lang geleden je begon bij. Uh... Zuidweg en Partners? Zuidweg, ja. Zuidweg. Uh, dat is alweer bijna 6 jaar geleden, denk ik. Ja, dacht ik ook. Nou ja, ja, ik ben nu 67. Dus toen was ik 61. En toen dacht ik dus, nou ja, nog drie jaar zit je daarin. Mm -hmm. Dan ben ik 64, 60 dat dat niet langer is, 65. Ja en, ja, en toen ja, was, het was het nog niet, niet 48.000 euro. Toen was het nog iets lager. Ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet. die tijd nog veel aan jou betaald? Nou, niet veel, maar je ja. hebt toen op een gegeven moment een keer wel weer bijgesprongen omdat toen de belastingdienst al mijn salaris uh, in één ja. keer inpikte ja. en ik opeens mogelijk mijn huis niet kon betalen. Ja, ja nou ja, goed. Dat, dat, maar het, het, het was dus niet, dat was ook geen duizenden euro. Nee, nee, nee. Nee, nou, nee. nee, ja. nee oké. Okay. Maar het loopt ja, snel ja, ja. op, hè. Kijk, als er 45.000 was of zo, dat heeft altijd een idee geweest. van, Nou ja, goed, als ik dan met 200 euro per maand maaltijd mm -hmm. dan heb ik iets meer leefruimte dan wat ik nu heb. Mijn moeder is een slim mens en ik wil er alles aan doen dat ik haar haar pensioen kan terugbetalen. Hoewel we toen we dit plan bedachten verwacht hadden... dat ik inmiddels wel uit de schulden zou zijn... is het nog steeds mogelijk. Mijn moeder moet gewoon de aankomende 23 jaar nog niet doodgaan. Dus magere Heijn mag haar pas op zijn vroegst ophalen als ze 90 jaar is. En dat vind ik ergens wel een prettige gedachte... ondanks dat de relatie tussen mijn moeder en mij altijd te moeilijk is geweest. Van kinds af of aan hebben we altijd al conflicten gehad... en omdat we heel erg op elkaar lijken begrijpen we elkaar niet. Ooit heb ik wel eens gezegd... als mijn moeder mijn moeder niet was geweest... waren we zelfs geen vrienden geworden. En dat is niet lelijk bedoeld... omdat mijn moeder hetzelfde vindt. Wat betekent dat onze liefde voor elkaar alleen nog maar mooier is. En als er één wel altijd... ondanks dergelijke over- en weergevoelens... klaar voor mij heeft gestaan... is het wel mijn moeder. Maar als we het over een theatervoorstelling hebben is een goede relatie, of een niet zo goede relatie, maar wel hele sterke liefde voor elkaar niet erg interessant. Dus zal de moeder van het personage uit de voorstelling uit de schulden, hem waarschijnlijk volledig in de steek laten. Misschien gebruik ik wel het voorbeeld van mijn vriend, die ik hier voor het gemak Marcel heb genoemd. Het is alsof ik al verdronken ben, man. Verdronken in alle stront die ik over mij heen heb gekregen. Verdronken in de hang naar een klein beetje herkenning van jou. Naar de liefde van een moeder voor haar zoon. Maar jij was nimmer in staat die mij te geven. Richard was te belangrijk. Hij was je eerste. Hij was de braafste. Hij is het voorbeeld. Maar ik kan niet aan al die superioriteit tippen. Ik kan het niet. En ik wil het ook niet. Ik zie geen uitweg meer. En je direct aanspreken heeft ook geen zin. Want wanneer heb jij voor het laatst echt naar mij geluisterd? Heb je ooit geluisterd? Maar het geeft niet. Zo interessant ben ik niet. Niet meer in ieder geval. Als je dit leest... Dan ben ik er niet meer. Dan ben ik weg. Weg op een lange reis waarvan de bestemming nog niet bekend is. Een reis zonder bestemming. Een reis naar het einde... Veel vrienden zijn mij ontvangen door mijn schuldensituatie. En van iedereen die ik spreek die in een dergelijke situatie zit... of heeft gezeten... hoor ik de meest verdrietige verhalen... hoe zij zich in de steek gelaten hebben gevoeld... of nog steeds voelen. Want de schaamte is voor veel vrienden en familie te groot. Ze willen er niets mee te maken hebben. Want zij zien het als falen. Maar een ieder die de stress van schulden weet te doorstaan en er uiteindelijk uitkomt, heeft niet gefaald. Hij of zij heeft juist iets overwonnen wat vele anderen nooit aan zouden kunnen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik het jammer vind dat zelfs ik moet constateren dat ook mijn familie en mijn vrienden de meeste mijn schuldenlast niet aankunnen. Waarom verwachten ze het wel dan van mij? Gemaakt door mij, Bastiaan Tornend, in samenwerking met Theatercollectief Huis van Theater en Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties. Wilt u meer weten over deze podcast of wilt u ons ondersteunen? Kijk dan op www.huisvantheater.nl. Daar vindt u alles over onze voorstellingen en als u wil kunt u ook een kleine donatie doen. Wilt u nou reageren op deze podcast of wilt u een verhaal met ons delen? Stuur dan een e-mail naar de Schuldenaar het Huis van ja, dames en heren, dat was mijn podcast. ...de schuldenaar op iTunes te vinden... ...op Spotify en natuurlijk ook op onze eigen website... ...www.huisfantheater.nl Dat was weer de Zandvoorts, Zandvoort aan het woord... Uh, ...voor deze week. Volgende week zijn wij er gewoon weer... ...hier en dan zal Marije Strohbos... ...gewoon weer in de studio zitten. Um, tevens is er morgenochtend natuurlijk... ...gewoon weer een Goedemorgen... Zand, of een, um, ...Zandvoort wordt wakker... ...met uh, Gerloogman. ...en smiddags is er... Um, ...ZFM Lunch met... Roy van Buringen. En dan hebben we vrijdag natuurlijk weer. Kunt u mij weer horen. Om 7 uur s avonds tot 9 uur met ZFM het weekend in. Ik wens u verder nog een hele fijne avond. En ik hoop dat u uh, straks heerlijk gaat slapen. Wij zien elkaar snel weer.